I'll keep slipping farther But once I'll learn I won't let go till I please Wish I was too dead to care If indeed I care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 Forgotten, with its memories, tires left with crumpled gum trees, and you don't need to buy. Tot de tweede uur dan maar, hè? want we hebben nog. Um, je moet rekenen. Kan ik rekenen? 15, <laughs> 15 seconden. 15 seconden, schemerig. 13, ja, 12. 11, ja, ja, we nog tien, hè? Oh. We probeerden het ja, over acht al. Hè? Ja, dan probeer het zo netjes, zo heel netjes, en dan nog maar 5. Echt, de laatste nummer was echt op het nippertje. Maar tweede uur maak ik het goed. Tot zover. Het ritme van ZFV via de kabel op 104.5.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 Is dat matter after all? zu groot, zu klein. Er könnte etwas größer zijn. Mercedes-Benz en Autobahn alleine in das Ausland fahren. naar ons kijken. Is ja, dit, we horen dit druk bekeken. Ja, ja is dit echt... Alternative FM op CFM Zandvoort met Marcus Zondam en, en Menno Hoekstra. Jawel. En we gaan knallen. De eerste Ramstein. Hebben we alweer weer gedreven vanavond. Ramstein, ja, Ramstein blijft eh. geweldig. Ja, inderdaad. En Alice in Chains dat check kon my dus konden ze buiten erna. nog horen, geloof ik. Ja, we hebben het goed, hebben goed hard neergezet. Dat was echt wel gaaf. We hebben het over de linkplaat, de eigenlijk de spaarplaat. En de spaarplaat was voor, uh, vorige week Bongra met 66 miles an hour. Ja. Nou heb ik iets gevonden op de laptop, wat ik dus na dit nummer ga draaien, die we hierna gaan draaien. Oh, Arctic is. Maar jij hebt iets gevonden met daadwerkelijk 666 beats per minuut. Ja. Nou, show it. Wat ja, is dit? Jij wil wel eens horen wat dat is, hè? Ja, ik wil dat wel eens horen. Volgens dat mij is, is het uh, echt geluid. Dat is echt gewoon DJ noise kick met uh, 666 beats per minuut. Het begint heel lekker rustig. Nou ja, dat zijn er 660. Ja, dit is echt geen muziek. Dit is echt geen muziek. Is dat geen no. muziek meer? Ik zie al een concertzaal voor me. even iets zachter? Ik zet al een concertzaal voor me. Zit iedereen te kijken. als een keer gaat optreden. En dan het hele publiek. Oh, maar jij hebt natuurlijk helemaal nog nooit een optreden van uh, noise Kick gezien. Nee, maar volgens mij is het gewoon een DJ die echt. Uh, gewoon zijn onwijs hoog zet. En gewoon alleen maar knalt. Nee, dit is. Zeg uit, man. Ik word je zenuwachtig van. Eh. Uh. Nee, de linkplaat die ik ga draaien is een stuk beter. Maar eerst even Arctic Monkeys. My, pro my Propeller. Van, hamburg, handbuik, van de van de Hammermarkies. My Propeller. En daarvoor draaiden we helemaal niks. Toen praten we. Want ja. We gaan nu naar de Linkplaat. Nee, daarvoor draaiden we trouwens Nooiskik. De Noisekick, ja, dat was echt slecht. Nou, ik heb er eentje gevonden hoor. Een, uh, mooie, een mooie Linkplaat. Als je 666 mijl per uur gaat, hè? Ja. Dan heb je maar eigenlijk één ding nodig in zo'n auto ja Dan ga je eigenlijk Iets heel hard. oude auto's niet eens meer hebben. Nee, in, in, in, toen ik nog een N1 reed, hadden ze hem niet. Dit is Pendulum. Van het album Hot Your Color. Een keiharde beukplaat. Dit is staan zo onbekend op dit nummer. Want dit is, is echt een typisch nummer als ze herkennen. Pendulum. Eigenlijk doe je Riem om. je in je seatbubst, want dat heb je wel nodig, toch? Ja. Ga knallen op deze. Dit is drum and bass, maar jij vindt dat niet echt drum and bass, hè? De vorige keer. Ja, nou, ik vind dat... Ja... ja. Ik vind het wel lekker, dat wel. Ja, het is wel lekker. Ook in de auto is het lekker, hè? Ja. Dus komt het weer een, beetje, uh, weer een beetje op. Echt, geniet ervan. Ja? Daar gaan we. Paddelen! Fast in your seatbelt. In de Hoi Ben geweest Dream Theater Mochten jullie dat niet kennen Het klinkt ongeveer als dit Progressieve metal Met een, uh, met een, ja, een conservatorium jasje Iedereen in de band Is conservatorium afges uh, afgestudeerd Knallen, knallen, knallen Ze hebben daar een drumstel staan Twee aan elkaar geplakt Dat zien je drumstanden drumstel noemen ze dat Solo's vliegen om je oren de, uh, de toetsenist, dat wordt door The Wizard genoemd, die knalt ook om je oren heen. De bassist is een kleine Chinees. Die zit keihard te spelen, echt met een bas van zes snaren. Ja, het is echt prachtig. Een heel mooi concert gisteravond, met een heel mooi voorprogramma, OPF. En uh, daarvoor nog Unexpected, dat was heel erg Unexpected. En Big Elf. En Big Elf gaan we uh, volgende week wel wat van draaien. Maar allereerst, hier komt de hoofdact. Dream Theater. Zegt dit nummer ging over seks. En dat zegt ze live op een optreden altijd. dus song is about seks. Heel grappig. Echt een heel grappig nummer. Queens of the Stone Age met them. I wanna make out with you. Huwelijke muziek. Hey. Als ik aan the End of the World denk, dan denk ik aan the War of the Worlds. Uit 1937 of 27, zoiets. Het Even, hoorspel. Ja, ja, ik heb hem. Ik heb het origineel en ik heb de muzikale versie. Hij is echt, hij is echt gaaf. Ja, ik, ik heb hem niet helemaal gehoord, maar ik heb wel de alle verhalen heb, er rond gehoord. Dat is wel gehoord. Ik, ik heb het uh, originele hoorspel helemaal gehoord en uh, het, uh, het, uh, ook de uh, muzikale versie. Want er werd gewoon een hoorspel uitgetoond ja. uh, op de radio. Het verhaal toen was dat ze, ze hebben het hoorspel op de radio gedraaid en mensen zijn erin getrapt. Mensen dachten dat het echt was. Dat is, dan doe je het echt heel goed. Als, dan uh, doe je net erg goed, ja. Dat is echt wel grappig. Maar ja, toen zat iedereen nog aan de radio en er was geen internet om even te bevestigen dat echt de pleurs uitgebroken was. Maar als het nu hier op de radio zou zijn, dan zou men even googlen. Is de pleurs uitgebroken in Nederland? Google uh, antwoordt dan nee. Ja, Google echt zo'n groot op je scherm. Nee. No. No, sorry. No. Try again. Maar daar hebben ze helemaal films van gemaakt. En, uh, de, de, de nieuwe, jawel, War of the Worlds is daarop gebaseerd van Steven Spielberg. En Ik weet niet, de film? Ja, het is ik, niet ik, het verhaal, maar het is er wel op gebaseerd. En, die, en de muziek die daarna is gemaakt. Dat is, dat is totaal gebaseerd op dat uh, op het hoorspel. Ja, maar dat is Dat is de muziek, dat is uh, allemaal van die synthesizer muziek. Hele hoop synthesizer muziek. Jaren tachtig zeker, of niet? Uh, even verkijk, ik heb de data... Het is wel weer in, hè? Jaren 80 staat. muziek. Want heel veel bands, zoals The Killers. Maar ook editors, begin van het programma. En dergelijke maken alleen maar jaren 80 muziek. Zo min mogelijk gitaar, zoveel mogelijk synthesizers. Dat is echt wel grappig dat dat tegenwoordig weer is. In plaats van de, de oude jaren 90. Daar nou had ik laatst nog een discussie over met iemand. De jaren 80 staat bekend om een synthesizer muziek. De jaren 90 staat bekend om een happy hardcore en grunge. Waar staat de jaren de Zero's voor? Wat is de mu typische muziek uit de Yaro Zero's? I don't know. Ja, dat is er niet. Dat komt gewoon door internet, omdat het zo, uh, zo breed is en het zo snel bruleert nu. Er is gewoon geen touw meer aan vast te knopen. Maar dit was dus uh, Orson Welles. Tenminste, als je YouTube uitzet. Orson ja. Welles uh, heeft, uh, heeft uh, uh, The War of the Worlds gemaakt op zijn synthesizer. Uh. Nee, Or Orson Welles, dat is het uh, origineel. Oh, dat is het origineel, sorry. That's Van that's 57 minuten 18. That's it. That's it even ergens in het middenpark. pakken wat zou je zeggen professor Pearson? wat zou je zeggen, wat is de diameter van dit? About, about 30 yards The metal op de sheath is... well, I've never seen anything like it de kleur is sort of een soort yellow-white het klinkt, klinkt gewoon heel erg getateerd, postcard. ja inderdaad nee, het klinkt ook heel erg realistisch uh, maar ik heb the the ook het muzikale versie hiervan dat is van Jeff Wayne met War of the Worlds uh, would you the radio audience, <laughs> dat hart er ook in, dat is wel heel graaf. Ja. Het klinkt wel heel spooky, maar dat is er dus op gebaseerd. Ja, hier komt ze namelijk ook straks... Uh... Ja, dit is dan van Hydray... Als ik even een stukje doorzet in het verhaal. En snake-like tentacles writhed as the clumsy body heaved en pulsated. Echt leuk muziek, dude. Ik vind het best uh, goede muziek. Ja. Heel ergens een heel verhaal bij, hoor. Nou, heel veel bands werken nu tegenwoordig ook met soundscapes, hè? Ik heb bijvoorbeeld hier een fragment klaarstaan van Tool. Dat ze op hun laatste, op hun ene laatste album hebben gedaan, op Lateralis. Daar ging het ook over Aliens. En hebben ze dit ongeveer gedaan. Ik hoop dat ik het goede stukje heb, hoor. Want hij is heel erg lange soundscapes. En opeens hoor je het. Volgens mij is dit hem. Even doorspoelen. Ja. Area 51. Oh no, what's going on? Weet je, dat soort teksten. Even doorspoelen weer. Het gaat gewoon even door. Op een gegeven moment hoor je me echt zo weggezogen worden. Maar jij had het over mijn speedcore dat dat geluid zou zijn? Dit is soundscape. Dit is geen muziek. Dit is een soundscape. Dit is alleen maar geluid. Het is een soundscape. Het is geen nummer. Het is niet officieel een nummer. Weg je zien. Het is geluid. Beam me op, Scotty. Ja nou, ik heb... Grappig. Weet je wat ik ga zeggen? Weet je wat ik ga draaien? Jij gaat nu een nummer draaien. En daarna ga ik noise draaien van Half. Noice. Dat is gewoon uw muziekgenre. Ik nu een nummer draaien. Jij, jij mag nu van mij een lekker ik... nummertje draaien. Jij dacht ik daar voorbereid was. Nou, ja, bijvoorbeeld, uh, bijvoorbeeld deze is wel heel gaaf om te draaien. Hij heeft al mijn nummers uitgezocht op een rij. Die is heel vet. Of die tweede eronder. Die is ook al cool. Hij, hij heeft echt hele andere smaak dan ik. En daarom is het zo leuk dat hij nu even een nummertje van mij dictator mag draaien. Toch, dictator? Ja. Yes. Nou, dan ga ik lekker vrolijk doen. Jij gaat het lekker vrolijk doen. Oeh. Het is een de Uilen toch? Ja, Alcindi met Durf Muziek. Ja, ik vind het wel lekkere muziek. Ja. gaan we door naar het rustige. Dit vind ik nou briljante muziek. Kightman. Met uh, Sorry. Sorry. Sorry. Sorry. Ik dit, vind het wel leuk. Dit ja. is Kydeman, live in Tivoli op de CD Hermit Sessions, die afgelopen week goud is geworden, dames en heren. Goud. Eindelijk. Deze bed gaat ook al meteen weer uit elkaar, want in december hebben ze een laatste paar concerten. Er zijn er een paar toegevoegd in Tivoli en in de 013. En dat laatste concert in de Heineken Musical is steen uitverkocht, want ze zijn zo toeter als ik weet niet wat. Want het is toeter? Hahaha. <laughs> op je water, dat is goed. Dus dat is, uh, dat is het, een uh, die man die, uh, die uh, af gaat sluiten dit jaar De sensatie, hip hop sensatie van dit jaar En wat ook dat speelde trouwens op Lowlands, en wat ook op Lowlands speelde, was health En health is noise En om een, daar hadden we het net al over Daar hadden we dit al over Ik vind 66 miles of beats per minuut, vind ik geluid Maar als je een type, genre, noise noemt, dat wordt dan wel vet hoor Dat wordt dan echt wel vet En daarvoor helf. En dat vond jij niet zoveel aan, hè? Nee, helemaal niet, nee, nee Echt wel heel grappig, Helf is echt dat noise En op Lowland speelden ze ook, maar dat tezijde Het zit er alweer bijna op, Max We hebben nog ongeveer uh, vijf minuten te gaan En ik heb nog eigenlijk Ja, nieuws... precies vijf minuten Ik heb nog wat nieuws over het patronaat en dergelijke hè? Dus dat ga ik er even doorheen vliegen Dus luister en schrijf mee de volgende dingen komen allemaal naar het patronaat volgende week. En dat is eigenlijk wel heel grappig. De Pussy Warmers komen vanavond. <laughs> Food rhythm. Uh, rhythm. Dat is in het cafeetje. Daarnaast komen ook nog Vlaams accenten. Narrow Minded. Fine China Sabon. Cracker. Backyard. Dat is dus zaterdag. Dikke set, jongens op de, in op de zaterdag. Haarlemse Helder.